6 uur. Het NOS-journaal Lisselot Thomasen. Veiling 4G-netwerk levert 3,8 miljard euro op. Schietpartij op Amerikaanse basisschool en geen geld meer voor Metropoolorkest. De veiling van het 4G-netwerk heeft de staat 3,8 miljard euro opgeleverd, veel meer dan het kabinet had verwacht. KPN, Vodafone, T-Mobile en nieuwkomer Tele2 zijn erin geslaagd om vergunningen te krijgen. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. Het geld komt in de schatkist en wordt niet besteed aan extra uitgaven. Met het 4G-netwerk kan sneller worden geïnternet op mobiele telefoons. De afgelopen zeven weken kon er op het netwerk worden geboden. Deskundigen hielden rekening met een opbrengst van 2,5 miljard. Het kabinet ging uit van een half miljard. Het is dus 3,8 miljard geworden. Bij een schietpartij op een Amerikaanse basisschool in de staat Connecticut... zijn meerdere doden gevallen, melden lokale media. Een van de doden zou een schutter zijn. Mogelijk is er een tweede schutter. Daarom wordt het gebouw doorzocht. Een onbekend aantal kinderen raakte gewond. Het is niet duidelijk of er ook leerlingen zijn omgekomen. Kort na de schietpartij kwamen groepen kinderen huilend naar buiten. Maar een aantal scholieren en leraren zou nog in het gebouw in Connecticut zijn. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat onderzoeken... of scholen meer moeten doen tegen pesten. Dat zei hij na afloop van de ministerraad. Veel scholen hebben al een protocol tegen pesten. Maar Dekker wil weten wat dat precies inhoudt.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 Alle acht worden verdacht van doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging. In Eindhoven is een deel van een pand in aanbouw ingestort. Drie bouwvakkers raakten gewond. Een vierde ligt vermoedelijk nog onder het puin. Eén slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog aanspreekbaar. De twee anderen raakten lichtgewond. Op de bouwplaats werd beton gestort. Er ging iets mis, waarna een vloer instortte. In het gebouw in Eindhoven moet een internationale school komen. Het aantal huizenkopers dat voor het eind van het jaar nog gebruik maakt van de huidige hypotheekvoorwaarden stijgt flink. Sinds de aankondiging dat er in januari strengere regels ingaan, is het aantal verkochte huizen met 30 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging VBO. Vooral starters willen nog snel profiteren van de gunstiger hypotheekvoorwaarden. VBO ziet vooral interesse in huizen met een prijs tussen 150.000 en 300.000 euro.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 Het was al bekend dat het metropoolorkest geen subsidie meer zou krijgen... maar over die eenmalige bijdrage was de knoop nog niet doorgehakt. De reddingswerkers bij de gestrande Bultrugwalvis bij Texel... hebben nog een sprankje hoop dat het dier het er levend vanaf brengt. Die hoop putten ze uit de weersverwachting voor morgenavond... in combinatie met een hoge waterstand. Rond half tien morgenavond staat het water dan 35 centimeter hoger... dan bij de mislukte reddingspoging van gisteravond... Er is een kans dat het dier dan gaat drijven en zichzelf zal bevrijden. Wel is de conditie van het dier sterk achteruit gegaan door honger en stress. Natuurcentrum Ecomare waarschuwt dan ook voor te veel optimisme. Het centrum schat de kans dat het dier zichzelf kan bevrijden maar op een paar procent. Het weer vanavond bewolkt en periode met regen. Op de Wadden tijdelijk een stormachtige wind. Vannacht wordt het droger en neemt de wind langzaam in kracht af. Morgen wolkenvelden, ook af en toe zon. Vooral aan de kustkant op een enkele bui. En het wordt dan zo'n 7 graden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Regenbuien zorgen voor een drukke avondspits. Er staat in totaal 290 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Er zijn ook vrij veel ongelukken gebeurd. Opvallende file is onder meer op de A15-Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Pernis, 12 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen bij Pernis... en die blokte, blokkeert uit de rechte rijstrook. Op de A16 richting Breda staat bij Randweg-Dordrecht 7 kilometer... na een ongeluk. Inmiddels zijn daar alle is ook weer vrij. Vrijdruk op de A58, Vlissingen richting Breda... bij Berkland Zoom 9 kilometer en verderop 8 kilometer... bij Ettenleur door een ongeluk. En vanuit Tilburg richting Breda... daar staat het uh, A58. Tussen Gorda en Bavel 11 kilometer door een ongeluk. Bij Bavel is de linker ook dicht. En nog vrijdruk in de regio Eindhoven... op de A76, Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Afritzomeren en Gelder op 8 kilometer.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 Kijk op zigozakelijk.nl of bel 0800 0620. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Kies Office Basis van Zigozakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620.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 Goedenavond, vrijdag 14 december. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En vandaag zat het mee voor het kabinet. Want het kabinet heeft namelijk een meevallen van enkele miljarden euro's... door de veiling van 4G-frequenties voor de nieuwe generatie van mobiel internet. Telecombedrijven hebben fors geboden, 3,8 miljard euro in totaal. En dat bedrag gaat rechtstreeks de schatkist in. Maar volgens minister Kamp van Economische Zaken... betekent het dan alweer nou niet dat er minder bezuinigd hoeft te worden. Was het maar waar. De bezuinigingen gaan nog om veel hogere bedragen. En bovendien is het bij die bezuinigingen zo dat het gaat om wat wij noemen structureel geld. Geld dat je ieder jaar te komt en dat je dus moet bezuinigen. En dit is een eenmalig bedrag. Wat gaat er dan met het bedrag gebeuren? Dit bedrag gaat in de schatkist. We komen veel geld tekort op onze jaarlijkse begroting. En ook tekort in onze schatkist. Dus we komen nu ietsje minder tekort. Ja, dus het, is eigenlijk, het vloeit weg voor mijn gevoel dan, klopt dat? Nou, het wordt betaald door bedrijven die ergens voor betalen. Dat ze heel goed kunnen gebruiken. En waar ze de komende 17 jaar zaken mee kunnen doen. Bedrijven die nu al een hoge omzet realiseren met mobiele telefonie. Gebruik door smartphones en gebruik op tablets. Die kunnen ze de komende jaren verder gaan uitbreiden. Die bedrijven hebben zich zekerheid verworven. Dat geld wat ze daarvoor. Voor willen betalen hebben ze zelf bepaald. Het is gegaan via een veiling. Dat geld komt nu ten goede aan de gemeenschap in de schatkist. En zo moet het ook, denk ik. Waarom is zo'n veiling eigenlijk nodig van deze frequenties? Omdat je er niet precies weet wat die frequenties waard zijn. En omdat je ook wilt dat iedereen die daarvoor in aanmerking wil komen een verre kans krijgt. En dat is dus gebeurd. Partijen hebben zelf uitgemaakt wie eraan mee wilde doen. Die hebben zelf bepaald wat ze wilden betalen. En dat bedrag wat ze betalen dat is gewoon openbaar bekend nu. En dat komt in de schatkist dus dat komt aan iedereen ten goede. Dat is de meest eerlijke manier die je kunt bedenken. Wat zijn nou de voordelen voor de consument nu deze veiling is geweest? Het eerste voordeel voor de consument is dat alle mogelijkheden die er zijn... voor mobiele telefonie, voor smartphones en tablets... dat die nu optimaal gebruikt worden. Dat alle nieuwe ontwikkelingen die mogelijk zijn... die kunnen ook in Nederland doorgevoerd worden... En het tweede voordeel voor de consument is dat er nu ook meer concurrentie komt. Er komt een extra bedrijf op de markt, Tele2 in dit geval, die gaat concurreren met KPN, met Vodafone en T-Mobile. En dat betekent meer mogelijkheden, meer keus voor de consument. Een sneller internet, wij noemen dit supersnel internet, en bovendien extra concurrentie. Verwacht u dat daardoor ook prijzen van die diensten zullen dalen, zodat mensen wat minder geld kwijt zijn per maand aan die telecom? Ja, het hangt er een beetje vanaf uh, wat, voor, uh, wat de kwaliteit is van de diensten die ze kunnen aanbieden. Uh, en of de consument daar uh, bereid is om daar een prijs voor te betalen. Dat moet iedere keer door het bedrijf weer uh, onderzocht worden. En die moeten kijken of dat wat ze kunnen bieden, of dat interessant is voor de consument. Of die consument uh, wil betalen. Maar de ervaring van de afgelopen jaren leert dat uh, de consumenten erg geïnteresseerd zijn in alles wat met uh, supersnel internet te maken heeft. Die mogelijkheden die worden nu nog groter. Dus ik denk dat uh, de bedrijven goede zaken kunnen doen. En dat denken ze zelf. U heeft het over supersnel internet. Is het echt zo'n groot verschil met wat we nu kennen op onze telefoons? Ja, er komt meer ruimte beschikbaar, meer frequentieruimte beschikbaar... en ook frequentieruimte die voor nieuwe toepassingen gebruikt kan worden... En de bedrijven die nu die frequenties gekocht hebben... die hebben zichzelf zekerheid verworven voor een periode van 17 jaar. Ze hebben allemaal een, goed, een goede dekking over het hele land. En dat betekent dat zij echt alles wat er aan mogelijkheden op de markt beschikbaar is... dat kunnen ze hier in Nederland in gaan zetten. En niet één keer, maar vier keer. En dat is een hele goede zaak in een land dat erg geïnteresseerd is in, in snelle internetverbindingen. We hebben al hele goede internetverbindingen op de kabel. Het beste netwerk van de hele wereld. En we krijgen dit er nu nog bij. Minister Kamp was dat van Economische Gezegd... Zaken In gesprek met onze verslaggever Sebastiaan Meijer. Camille Eurlings wordt de nieuwe baas van KLM. Dat was toch het nieuws van vanochtend. Het is voor 99% zeker. Oud-CDA-minister werkt nu bijna twee jaar bij de luchtvaartmaatschappij. We gaan erover praten met partijgenoot Joop Atsma. Goedenavond, meneer Atsma. Goedenavond. Komt het een beetje uit de lucht vallen, deze nieuwe baan voor Camille Eurlings? Nou, zijn naam werd natuurlijk al langer genoemd als de opvolger van Peter Hartman. Maar eh, ja, dat het, dat het nu heel erg serieus wordt, dat eh, lijkt denk ik wel, is voor iedereen nu wel duidelijk. En eh, ik denk ook dat het heel goed is dat hij dat gaat doen. Heeft hij een goede leerschool gehad? Want uh, hij heeft net als u hè, in de Tweede Kamer gezeten. Uh, is vervolgens minister geworden. Is dat een goede voorbereiding op zo'n baan? Ja, ik denk dat, dat, dat je het nog iets, iets breder kunt trekken. Uh, Camille Eerlings, die is niet alleen uh, in 1998 in de Tweede Kamer begonnen. Hij is daarna ook Europarlementariër geworden. Hij heeft dus ook uh, vanuit Brussel... Uh, heel Europa en misschien wel heel de wereld verkend... en daarna is op het uh, ministerie terechtgekomen. En ja, dan denk ik dat, dat er wel een hele stevige bodem is gelegd... Voor, voor iets wat je in je latere carrière kunt gebruiken. En ja, bij uh, Air France KLM moet je natuurlijk vooral ook internationaal georiënteerd zijn. En uh, Camille is dat als geen ander en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar het is toch vooral een politicus. Uh, heb je dat nodig als je bij Air France KLM uh, de hoogste baas wordt? Nou, het is in de eerste plaats een bedrijf wat gerund moet worden. En het is ook een heel belangrijk bedrijf. Want ik, ik, ik ja, doe de stelling nee, maar, dat... Maar ik, hij, hij is vooral uh, politicus. Zo kennen we hem toch. Ja, maar goed, hij is op, op dit moment al een aantal jaren verantwoordelijk... voor het runnen van een groot deel van, uh, van KLM. En uh, dat doet hij kennelijk uh, zo goed dat, dat er nu volop vertrouwen is... om uh, straks uh, hem de sleutels van het bedrijf in handen te geven. Want, en dat lukt, niet, dat lukt niet alleen als je maar... Uh, je hebt bewezen als politicus. Dus Camille heeft... Uh, hij heeft absoluut veel meer capaciteiten. En, en dat, dat is denk ik uh, nu voor iedereen duidelijk. Nu hij deze uiterlijk verantwoordelijke baan op nou, zich neemt. We, we kennen hem natuurlijk, het is al, altijd een beeld. Hè? We kennen hem de, natuurlijk vooral als uh, die gedreven, ik zeg nog maar een keertje, politicus. Iemand ja. die altijd uh, vooraan stond. Um, of het nou inderdaad was uh, toen hij Kamerlid was in Europa. Maar ook op het congres van het CDA om uh, Maxime Verhagen te, te verdedigen. Nooit te beroerd om zijn mondje te roeren. Maar nu moet je af en toe ook gewoon je mond houden. Nou ja, kennelijk uh, kan hij dat als geen ander op het juiste moment. Want je moet iets zeggen als het nodig is. En als het uh, uh, uh, anderszins nodig is, moet je ook je mond kunnen houden. En Camille uh, zit nu in een internationaal concern, en uh, Frans Kallem... waar dat denk ik zeker geldt. En ja, in die zin denk ik dat hij uh, veel heeft aan ervaring... die hij in de politiek heeft opgedaan. Maar hij is in de eerste plaats nu ondernemer. Ja. En hij doet dat kennelijk zo goed... dat hij het vertrouwen ook krijgt van uh, het voltallige... Uh, Bedrijf, het moet, bedrijf. Hij, hij moet geld gaan verdienen. Ik kwam trouwens ja. op dezelfde dag in de Tweede Kamer. Weet u nog welke dag dat was? Het was in mei 1998. Ja. En, uh, 19 ja, mei, dag... ik heb het opgezocht hoor. 19 mei ja, okay. 1998. Ja, dat is al een hele, bijna een generatie geleden. En, ja. in, in die zin... Uh, kijk, nou ja, generatie geleden. Uh, hij, hij was ontzettend jong, had een uh, voorkeurscampagne gevoerd uit het zuiden. Ja. En nu kwam hij uit het noorden, botste dat? Nee, wij, uh, ik denk dat, dat, dat wij zowel in de fractie als ook later daarna uitstekend hebben aangevoeld. We hebben ook dingen samen gedaan in de politiek. Uh, ons samen sterk gemaakt voor bepaalde zaken. Maar bij Camille was het eigenlijk vanaf dag één toch vooral ook verkeer en vervoer wat hem uh, de hand hem. had gestolen. Dus ja, in die zin, dat, datgene wat hij nu gaat doen bij KLM. Ja, ik denk dat hij zich als een vis in het water gaat voelen. Misschien in dit uh, geval beter uh, uh, te spreken van een vogel in de lucht. Ja, en dan nog even die gewetensvraag. Kan dat? Je hebt je jarenlang bezig gehouden in de politiek met die onderwerpen, hè, verkeer en vervoer. Vervolgens ook als uh, minister. En dan zo'n overstap naar uh, zo'n groot bedrijf. Uh, is, is dat, uh, is, is dat, ja, het is mogelijk, maar is het ook wenselijk? Ja, ik denk dat we de trotser moeten zijn... dat er uh, mensen zijn die hun nek willen uitsteken... en dat die vervolgens uh, worden gevraagd van zo'n... Uh, ja, ik, ik bedoel qua ja, belangenverstrengeling ik... en dergelijke. Ja, maar kijk, Camille is uh, uh, heel lang... Uh, meer dan een half jaar later dan dat, dat hij was gestopt... is hij gevraagd kennelijk door de KLM om iets te gaan doen. En dat het nu uh, leidt tot de hoogste baan bij KLM. Ja, laten we trots zijn op het feit dat we dit type mensen hebben... en die het ook aandurven. En ik vind zeker dat het kan. En ik zou, ik zou ook uh, uh, wensen dat dat vaker gebeurt. Dat uh, mensen die vanuit de politiek hun ervaring... ook in het bedrijfsleven kunnen omzetten. En omgekeerd ook trouwens. Uh, dit is geen sollicitatie, hè, meneer Asma? Nee, ik heb het hartstikke druk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Maar uh, nee, ik ben echt... Ik ben echt blij dat, dat er een Nederlander ook aan het roer blijft van KLM. En uh, dat is wat, uh, wat Nederland ook nodig heeft, wat, wat KLM ja. nodig heeft... en wat Schiphol nodig heeft. Want nou. is toch een van de belangrijkste banenmotoren van Nederland. We hebben het genoteerd en we hebben het ook allemaal gehoord. Meneer Atsma, Joop Atsma was dat. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Moeten scholen meer doen tegen pesten, kinderombudsman Mark Dulaert zo dadelijk daarover. John Sohoka. John, wat een drukte vanavond. Maar neemt het al wat af? Ja, het neemt al iets af, maar het is nog vrij druk. Nog 235 kilometer in totaal zijn veel ongelukken gebeurd. En de meeste file staan nog steeds rond Amsterdam en Rotterdam. Een paar opvallende op de A12 Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd... bij kloppend Prins Klausplein. De vier kilometer staat er. En de linkerreis ook is daar dicht. En op de A15-Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenis en Pernist. 10 kilometer. Bij Pennis is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert uit de rechte rijstrook. Vrij druk op de A16 richting Breda. 10 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ridderkerk en randweg Dordrecht. A58 vanuit Vlissingen richting Bergen op Zoom. Is het ook nog opvallend druk. 7 kilometer voor Bergen op Zoom. En vanuit Tilburg richting Breda op de A58. Daar staat door een ongeluk bij Bavond nog 4 kilometer. Daar zijn inmiddels wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hoorde je deze uitzending al dat? als je er meer wilt doen tegen pesten. Kinderombudsman Mark Dullaert, die komt met een eigen plan tegen de pestproblemen op scholen. Hij wil in gesprek met experts uit het onderwijs om de problemen samen aan te pakken. Kinderombudsman Mark Dullaert nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. U nodigt experts uit het onderwijs uit. Hoe gaat u dat doen? Wat gaat u doen? De komende week zit ik al met een aantal partijen, maar ook in dit nieuwe jaar. Ik wil graag de betrokkenen bij elkaar hebben, tussen de brancheorganisaties, de VO-raad, voortgezet onderwijs, het primair onderwijs, maar ook onderwijsinspectie, experts, pestweb. En ik vind dat we nu eens concrete stappen moeten zetten. Want, want het anti-pestprotocol, wat heel veel scholen al hebben, dat is niet voldoende? Het is niet concreet uh, genoeg. Ook de effectiviteit daarvan, ook als je naar de verschillende onderzoeken kijkt, is niet uh, bewezen. Ja, en Het Kinderrechtencomité, die zei het al in 2009, het Verenigde Naties Kinderrechtencomité... Die, die is erg bezorgd over de veiligheidssituatie op Nederlandse scholen. Dus ja, we zullen ons dat maximaal moeten inspannen. En dat zijn niet alleen de scholen zelf, maar ook de overheid. heeft gewoon een wettelijke verplichting om een veilige, uh, veilige omgeving voor kinderen... Maar dat, dat, zijn, dat zijn wetten. Maar ondertussen, uh, het gebeurt gewoon uh, eigenlijk... als je even niet oplet, uh, bij wijze van spreken, op schoolpleinen. Het gebeurt een beetje in de klas. Het gebeurt ook op internet. Je zult het van twee kanten aan moeten vliegen. Enerzijds zul je het via scholen en via concrete plannen aan uh, moeten vliegen. Nou, De protocollen lijken niet te werken. Anderzijds is het zo dat je ook als uh, ouders... dat is meer uh, het ethische aspect... Ja, zul je toch ook qua opvoeding ook je kinderen aan moeten spreken om elkaar met uh, respect te behandelen. Dus je hebt niet alleen rechten, maar je hebt ook plichten naar elkaar toe. Maar het is niet zo dat de overheid uh, hiermee ontslagen is van haar verplichtingen. Ja, want wat, wat wilt u concreet bereiken dan uh, van de week? Nieuwe afspraken of nieuwe initiatieven? Ik wil allereerst weten, hè, de, men zegt bijvoorbeeld ook verplicht stellen van die protocollen. Nou, vooraleer we dat doen, ik wil eerst de vraag stellen... hoe effectief zijn die huidige protocollen? Ik heb de grote vraagtekens... Bij, eh, omdat of ze worden niet uitgevoerd... en bovendien is de effectiviteit niet bewezen. Dus dat is eh, stap één. Twee, het is belangrijk om al die verschillende partijen... rond de tafel eh, te hebben. Want ik heb het idee dat er vaak... ...toe goede trouw langs elkaar heen wordt uh, gepraat. Ja. En dan niet het zoveelste onderzoek, maar gewoon komen met concrete stappen. Maar het moeilijke is, uh, meestal merk je er ook als volwassene niet zo heel erg veel van. Mag ik u een klein voorbeeld geven? Ik ja, uh, ben zelf een, een, een trainer bij een voetbal, uh, elftal van de week begon er een jongetje te huilen. Hij was gepest. Ik had geen idee door wie. En dat komt er dan vervolgens ook niet uit. Dan denk je van ja, wat moet ik dan doen als, uh, als ouder in dit geval? Andere, uh, vormen, een derde van het pesten ongeveer. Gebeurt digitaal, he, dat is helemaal onzichtbaar, is ook veel gemener. daar. weten ouders niet... ook vaak niks van. Daar weten ouders ook vaak uh, niets van. Sterker nog, de middelen die daar nu zijn en de tips, ook het pestweb tegen digitaal pesten... ...ook daar is de effectiviteit niet van bewezen. Dus we zullen echt grondiger moeten kijken, hoe kan het ons beter opvallen? Wat kunnen we er tegen doen? En ja, nu zowat gemiddeld in uh, elke klas twee kinderen zitten die worden gepest. Ja, we hebben toch een groot maatschappelijk probleem. En dat zullen we toch grondig moeten gaan bekijken. En dat moeten leerkrachten aanswengelen? Onder andere, nogmaals van twee kanten. Scholen zullen zich maximaal in moeten uh, spannen. Um, maar ook ouders en ook gezien alle afschuwelijke zaken die de afgelopen weken zijn uh, gebeurd... Volgens mij zullen we ook weer moeten leren om elkaar met respect te leren behandelen. Dus daar ligt ook een taak. Vandaar dat initiatief van u. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Dollard. Goedenavond. Heb ik een onderwerp nog over de brandweer? De jaarwisseling nadat namelijk stilletjes aan. Het is een spannende tijd voor eigenaren van huizen met een rieten kap. Want één ongelukkig neergekomen vuurpijl op een droog dak en dan is het snel bekeken. Brandweerman Igor Razenberg heeft nou iets bedacht. waardoor de kans op een goede afloop een stuk groter moet worden. Oftewel geen brand meer. Meneer Razenberg, wat heeft u bedacht? Ik heb het volgende bedacht: het is een soort injectienaald. Dat is een metalen buis met een scherpe punt eraan. Ja. Aan de onderzijde zitten diverse gaatjes die je op een P250 aansluiten, dat is een poeterbus aanhanger of op een losse poeterblusser. En bij een beginnende brand om deze van de ha haaks in het dak te injecteren... en zo rondom de vuurhaard een brandwerende kraag te formeren. Je, je, je, maar dan moet je er snel bij zijn als brandweer? Ja, dan moet je uiteraard wel vrij snel bij zijn, dat is bij elke brand. Ja. Als je maar de vlammen uit het dak slaan, dan ben je net te laat. Maar goed, elke brand begint klein, dus het is taak om er zo snel mogelijk bij te zijn. En, en verschilt deze methode nou van uh, de manier waarop waar we tot op het heden uh, ja, de brand in de kap uh, aanpakken? Ja, tot op het heden hebben ze twee keuzes. Ja. Of je trekt het riet los rondom de vuurhaard. Maar ja, dat trek je. Uh, het is een bergwerk plus. Ja. Je krijgt uh, lucht in, in het riet. Waardoor de, uh, dat vakkert het weer aan, zuurstof. Ja. Of je gaat met water spuiten. Maar ja, dan denk uh, je de woning gelijk leeg. Gevol. Ja. En uh, uh, uw, uw idee is dus die, ja, mag ik het zeggen, injectienaald. Ja. Uh, dus En dan uh, spuit het om zich heen, moet ik het me zo voorstellen? Ja, je spuit op het moment dat je in, in de riet uh, bevindt, dus dan, je ziet er aan de buitenkant weinig van, je in injecteert als ware uh, riet, het rietendak vol met poeder. En dat poeder, want ik denk altijd dat je moet het blussen met water, maar dat is niet altijd goed, heb ik ondertussen geleerd. Dat poeder, dat remt het vuur. Ja, poeder is onbrandbaar. En poeder, poeder blijft zijn werking houden, water daarentegen, dat verdampt als het warm wordt. Ja, en um, nou, dat is de grote vraag, dat lijkt me een super uitvinding. Um, is het meteen al verkocht aan alle korpsen in, uh, in Nederland? Nee, nee, ik moet het eerst nog wereldkundig maken. Nou ja, daar ben u nu mee bezig. Ik moet het nog even <laughs> kendoen maken dat het bestaat. Ik heb onlangs op de brandweercongres het uh, mogen demonstreren. En misschien dat daar uh, mensen zeggen van, hé, dat is wel makkelijk. En iedereen was enthousiast erover? Uh, ja, de reacties die ik kreeg waren veelbelovend, ja. ja. En, en heeft u dat al geoefend? Uh, wij hebben het uh, zover geoefend. Uh, wel een rietenkap. Om te kijken hoe ver het poeder zich injecteert in, de, in het riet. Maar niet tijdens brand. Nee, dat nog niet. Dat zou eigenlijk eventjes moeten, moeten gebeuren ja, nog. Ja, maar het is wel lastig om daar een echte brand voor uit ja, te pikken. Ja, dat, is... dat zou ik niet doen hoor, meneer Rassenberg. <lacht> het klinkt goed. Het klinkt <lacht> ja. veelbelovend. Nou, Ik wens u veel succes ermee. En ik hoop uh, dat er weinig branden zijn. En als er er zijn bij u in het korps, dat u dit kunt gebruiken. Dank u wel. Goedenavond. We gaan aan het slot van de uitzending nog eventjes naar Amerika. Want een uurtje geleden uh, zei Jacqueline Ekman uh, het laatste nieuws... vertelde zij over die schietpartij op een lagere school. Contact ondertussen met ons andere correspondent daar in Washington, Wouter Zwart. Wouter, um, het nieuws wat wij tot op heden weten is dat er wellicht één dode zou zijn. Wat weet jij? Ja, dat klopt. Uh, er zijn uh, inmiddels berichten over meerdere doden. Laat ik even bij het begin beginnen. Om ongeveer half tien vanmorgen hier lokale tijd... kwam er een melding binnen van een schietpartij op een school. Nou, ooggetuigen die melden dat die schietpartij inmiddels uh, begonnen is in de school. In de hal van de school. Dat er een man is binnengekomen daar minstens honderd kogels heeft afgevuurd. Uh, lokale kranten en ooggetuigen bevestigen nu meerdere doden. Onder wie de directeur en uh, de psycholoog van de school... die waren de hal ingerend om te kijken wat daar nou precies gebeurde. Uh, ook zou er minstens één kind onder de doden zijn. En ook de schutter, een man, die zou uh, overleden zijn. Het is onduidelijk of hij zichzelf van het uh, leven heeft beroofd... of uh, dat er misschien op hem is geschoten door anderen. Er zijn veel onduidelijkheden nog. Een van de meest zorgwekkende mededelingen... is, is misschien wel een bericht van uh, de state police. De politie van de staat Connecticut waar dit is gebeurd... en die het onderzoek leidt. Uh, de state police heeft uh, niet zo lang geleden gemeld dat er een tweede schutter zou zijn. Nou, dat is nog niet bevestigd. Dat is heel belangrijk om te stellen. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat als dat het geval is, ja, dat we dan met een hele andere zaak te maken hebben. Niet misschien met één verman, verwarde man die misschien iets doet in een vlaag van verstandsverbijstering, maar dat er meerdere mensen bij betrokken zijn. Maar goed, dat is nu nog te vroeg. Het onderzoek loopt uh, waarschijnlijk over een paar minuten een persconferentie. Goed, die volg jij voor ons. en U hoort het hier op deze zender, het nieuws en de Ontwikkelingen daar in Amerika, over die schietpartij op die lagere school. U hoorde Wouter Zwart. Dat was ons laatste onderwerp voor dit moment. Maar blijf erbij, blijf die radio aanhouden. want zo dadelijk komt Joost Eertmans. Joost, met uh, een stelling. Ja, zeker het, natuurlijk, dat ben je gewend. Ja. Uh, wij, wij gaan het uh, wel over ernstige zaken hebben. Uh, dat gaat om het volgende. Er is een, een fitty ontstaan tussen Fred Teve en de Nationale Ombudsman. En niet over niks, namelijk uh, Alex Brennenmeijer heeft een paar spelregels opgesteld voor om te gaan, hoe om te gaan met slachtoffers. En Teve is volledig uit zijn dak gegaan daardoor, uh, want hij is natuurlijk Mister Slachtoffer. Hij vindt dat, uh, dat hij dat uh, allemaal fantastisch doet. En ik vind het nogal kinderachtig hoe hij heeft gereageerd. Uh, Teve op het uh, rapport van de Ombudsman. Beter dat Teve uh, gewoon zelf aan de slag gaat met zijn werk voor slachtoffers. Want ook door zijn eigen apparaat worden slachtoffers nog steeds te vaak, te minimaal geholpen. Er is heel veel werk aan de winkel. Laat Teven daar zijn aandacht op richten. Mijn stelling is dus vanavond, ombudsman heeft gelijk en Teven moet gewoon aan het werk. Slachtoffers staan nog steeds, helaas, te veel en te vaak in de kou. Ja, u kunt gaan reageren. Doe dat maar via onze gratis hulplijn 0800 121 -221. 0800 1121, nummer van Avondspits. Of doe het met hashtag eens, hashtag oneens. Dan komt u binnen via Twitter. En die tweets ga ik ook proberen voor te lezen. Avondspits is er weer, direct na het nieuws van half zeven. We gaan in discussie. Graag tot zo.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 nos Journal. Telecomproviders zijn blij met de uitkomst van de veiling van het 4G-netwerk. Marktleider KPM betaalde bijna 1,4 miljard voor nieuwe vergunningen. Vodafone betaalde eenzelfde bedrag... en zegt vanaf de zomer supersnel mobiel internet te gaan aanbieden. Ook T-Mobile is blij met de uitkomst, net als nieuwkomer op de markt Tele2. In totaal heeft de 4G-veiling 3,8 ja, miljard euro opgebracht. Veel meer dan was verwacht. Bij een schietpartij op een Amerikaanse basisschool in de staat Connecticut zijn meerdere doden gevallen, melden lokale media. Onder de doden zou minstens één kind zijn en ook de schutter is omgekomen. Of er ook een tweede schutter was is niet zeker. De politie ging naar de school na een melding... dat een schutter meerdere kinderen onder schot hield in een klaslokaal. De politie is massaal aanwezig en doorzoekt het gebouw. En in Eindhoven wordt gezocht naar een bouwvakker... die in het puin van een pand in aanbouw ligt. Vanmiddag stortte een deel van een pand in. Drie bouwvakkers raakten gewond en een vierde werd niet gevonden. Het puin wordt uitgegraven en er is een speurhond ingezet... om naar de vermiste man te zoeken. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Houbert. De vrieskou is voorbij. De komende dagen ligt de temperatuur zowel overdag als s nachts boven het vriespunt. En sneeuw zit er dus ook niet meer in de verwachting. Als er neerslag valt, is dat regen. Zoals nu dus. Want in vrijwel heel Nederland regent het. En dit neerslaggebied trekt richting Groningen weg. Maar ook vanavond regent het nog op veel plaatsen. Pas in de nacht wordt het droog. Er staat dan nog steeds veel wind. Met name in het Waddengebied, daar staat een windkracht 7. Bovenland een meest matige wind uit zuidelijke richting kracht 4 tot 5. In de ochtend zwakt de zuidenwind wat af. Aan zee komt er dan een kracht 6 te staan. Land zo'n 3 tot 4. En morgen overdag is er zon en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 7 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Zondag is het ook vrij zacht, wel is er dan meer bewolking en valt er soms een bui. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is nog vrij druk vanwege de regen. Er zat in totaal nog 175 kilometer. Fietsers lossen wel langzaam op. De meeste fietsers nog in de regio Amsterdam en ook in de regio Rotterdam. paar opvallende. Op de A12 in Haag richting Utrecht staat bij Knop in de 3 drie kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook dicht. Op de A15-Europoort richting Rotterdam... daar staat tussen Spijkenis en Pernis 10 kilometer. Bij Pernis is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert uit de rechterreis. En Ook op de A16 Rotterdam richting Breda is een vrachtwagen stilgevallen bij de Drecht-tunnel. Daardoor staat er een file van 8 kilometer. En op de A58 Tilburg naar Breda, daar staat door een ongeluk bij Gilsen nog 4 kilometer. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De ombudsman heeft gelijk. Het valt niet mee voor de slachtoffers in Nederland. Ja, verkeer van rechts en links in avondspits van WNL. Bel WNL 0800 1121. Een goede mooie vrijdagavond. De Nationaal Ombudsman heeft de staatssecretaris van Justitie in zijn hart geraakt. Want kom niet aan de positie van slachtoffers. Dat is het domein van Fred Teven. Ondanks alle mooie beloftes en spierballentaal... gaat het echter wel zo goed met slachtoffers in Nederland. Waren er niet twee ontluisterende zwartboeken laatst gepresenteerd... door slacht slachtofferadvocaten en een boek recht van spreken... met een dringend beroep op justitie om nou eens echt werk te gaan maken... van betere rechten voor slachtoffers? Natuurlijk doen de bewindsmannen op justitie veel... ten gunste van nabestaan en slachtoffers. Maar het zijn de grote lijnen, afstandelijke wetteksten en nota's... waar slachtoffers behoefte aan hebben is dat attente telefoontje, die snelle reactie... een officier van justitie die hem begrijpt. De kleine dingen dus, daar gaat het ontzettend vaak fout. En daar heeft de ombudsman het dan ook over. Je kunt wel een minister en een staatssecretaris hebben die het begrijpen... maar dat zegt helaas nog niets over een compleet justitieel apparaat... dat tot nu toe niks anders deed dan aan daders denken. Bel WNL, 0800 1121. Eén goedenavond dus, welkom bij Avondspits van WNL. Tot 7 uur weer een gezond verstand... Opinieradio hier bij Radio 1. U kunt meedoen, zeg ik. Namelijk dat het slachtoffer van het Kastje naar de muur wordt gestuurd, zegt u misschien... nou, dat valt wel mee, ik ben zelf slachtoffer... Ik ben uitstekend geholpen door het OM... of slachtofferhulp Nederland of slachtofferzorg... dan kunt u zeker gaan bellen 0800 1121. Vooral als u het zelf heeft meegemaakt... vind ik interessant om te horen. En hoe bent u toen behandeld, is dan de vraag. Kijk, wat die ombudsman zegt is in zijn rapport... liever een menselijk telefoontje... dan een driedelige brief met onbegrijpelijk jargon... over het weekendverlof van de moordenaar van, van jouw zoon. Kijk, dat is het verschil, denk ik. Eh, hoe kijkt justitie nou echt aan tegen slachtoffers... Kun kunnen ze zich erin verplaatsen. Ik maak me daar zorgen over. Ik kom zelf nog wel eens een, een paar slachtoffers tegen... en die, die hebben dan over een ontluisterend verschil... tussen de wereld waar zij in leven na de daad... die hen is overkomen, het leed dat is ges geschiet... ten opzichte van uh, uh, toch de torens waar justitie in werkt. En dat is niet zomaar weggepoetst. Dus ik steun de ombudsman die daar ook in zijn rapport... een aantal spelregels voor opstelt... en een oproep doet aan alle instanties bij de overheid... die omgaan met slachtoffers en dat veel beter kunnen doen. Die spelregels staan in zijn rapport. U kunt het ook allemaal lezen op het, de website van de Ombudsman. We gaan erover in discussie, zeker met een zo zometeen. Maar eerst wil ik u antwoord laten. Dat kan ook via Twitter. Hashtag eens, hashtag... Oneens, uh, dan komt u binnen, dat doet Betty, die zegt... Eerdmans, als uh, slachtoffer van een verzekeringsmaatschappij... Uh, ben je helemaal aan de goden overgeleverd, de macht van de verzekeringen. En dat vindt ze triest. En Peter Verbrugge zegt WNL, als de politie zich om slachtoffers gaat bekommeren... blijft er niet veel tijd over voor bonnen schrijven. Het echte werk, zegt hij. U kunt meedoen, 0800 1121. Ik zeg, de ombudsman heeft gelijk, slachtoffers staan nog steeds in de kou. De eerste beller bevindt zich op lijn 1, de heer Zwalet uit Amsterdam. Goedenavond. Dag, goedenavond. Ja, ik, ik ben het wel eens met het feit dat slachtoffers uh, vaak te veel in de kou staan. Maar ik ben niet mee eens dat de uh, ombudsman zich daarmee bemoeit. Dat hij nee. zegt, uh, ik ga dus uh, uh, spelregels uh, ga ik, uh, ga ik wijzigen, even op voorstellen. Waarom ben je dat. Ja, zeg maar. Waarom, en waarom vind ik dat? Omdat ik vind dus dat, uh, zoals u weet, is het ombudsman een jurist. En ook dit soort dingen, dat ligt land vast in de wet hoe dat behandeld moet worden. En hij kan dus niet op de stoel van de minister of op de stoel van de staatssecretaris gaan zitten. Ja, maar... Dus hij kan dus uh, klachten behandelen van mensen die het niet eens zijn met, uh, met hoe de staatssecretaris mm -hmm. of de justitie of welke organisatie ook die wet uitvoert. Ja, maar, maar... Daar kan hij dus in bemiddelen. Maar, maar... niet, hij kan gaat gaan gang. Nou ja, sorry, wat, wat, wat je dan op het punt van de tong ligt is. Kijk, het punt is juist dat die ombudsman kijkt naar wat, wat mensen meemaken. Dat gaat dus niet om wet en regels, maar puur om de cultuur. He, hoe gaan mensen om bij justitie met slachtoffers? En hij zegt, jongens, dat gaat helemaal niet goed. Hij komt allemaal verhalen tegen op zijn bureau. En dat zie je ook in zijn rapport. 13 verhalen die echt best wel schokkend zijn. Van dingen die slachtoffers worden aangedaan. Niet geïnformeerd, arrogantie ten top. Uh, mensen worden niet serieus genomen. Extra traagheid, geen belletje terug. Dat soort dingen. Dat irriteert slachtoffers heel erg, frustreert ze. En dan zeg ik, van, oh, heel goed dat er geen regels maken, maar juist spelregels noemt hij het ook, hè, om die cultuur te veranderen. Ja. Maar spelregels is bijna hetzelfde als regels. Wat hij dus moet doen, dat heeft hij laatst ook gedaan, hij heeft de, ka de Tweede Kamer toegesproken, hij heeft de Kamer voorgewicht ja. en hij heeft, dat soort dingen heeft hij daar in de orde gesteld. Ik vind het is aan de Kamer om dan de spelregels hmm. scherp te stellen en althans dat vormen in wetgeving. En dan, dan komt hij weer in, in, het, uh, in, het, in, in de bijwerpers als de spelregels niet goed worden uitgevoerd. Meneer Soled, dank u, dank u voor uw mening. Oké, okay, dit uh, was de eerste mening in Avondspits. U kunt meedoen. 0800 21 Of doe het via hashtag eens, hashtag oneens. Nog steeds staan slachtoffers in de kou. En de ombudsman legt terecht de vinger op de zere plek. Fred Teef is boos. Die is echt in zijn uh, hart gestoken. Want die vindt dat hij er genoeg aan doet. En dat wordt dus een kleine ruzie over de rug van, uh, van de slachtoffers, kan je bijna zeggen. De vraag is even. Want dat doet. Doet de, de ombudsman dus denk terecht dat of u ook vindt dat er spelregels moeten worden ingevoerd. Of zegt u, nee, laat het maar gewoon in regels en wetten zitten. Daar hoeft de cultuur niet mee te veranderd te worden. We gaan eens kijken naar Kees Noorlander Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond, Kees Noorlander. Een van de spelregels die nu vervelend is, is dat je als je aangifte doet. dat jouw naam en jouw personaaljaam worden doorgegeven. ...aan de dader, en waardoor het dus onveilig is eigenlijk om aangifte te doen. Daar zou iets aan moeten gebeuren, dat je veilig aangifte kan doen... ...zonder dat je gelijk hmm. bang hoeft te zijn dat je zelf weer bedreigd wordt vanwege je aangifte. Belangrijk punt. Dat... Ja, gaat u door? Ja, nee, ik zou graag willen dat dat op een of andere manier in wetgeving uh, wordt verwerkt. Daar zit gewoon op te wachten. Dus anonieme aangifte, ja, het kan al. Hè? De, je kunt het bij M doen, anonieme aangifte. Ja, maar als er dan een proces gebeurt, dan wordt via de advocaat toch jouw naam toegegeven. Uit... Als gegarandeerd kan worden dat het niet zo is, zal het natuurlijk een uitkomst zijn. Ja, volgens mij bestaat het. Nee. Ja, goed. Maar goed. Ik we heb kun... andere verhalen gehoord. Als het zo is, dan uh, ik, ik zal ik het... terug. Okay. Kees Noorden, ik zal het meteen doorpassen aan Sidney Smeets, want die gaan we nu spreken. Dat is een strafrechtadvocaat. dus als iemand het moet weten, ja. dan is hij het. Hij werkt bij Spong Advocaten in Amsterdam en is aan de lijn. Sidney Smeets, goedenavond. Goedenavond, meneer Evans. Dag, meneer Smeets, zeg ik dan ook maar heel voor... want jullie zijn natuurlijk wel van het formele bij meneer Spong. Zeker, zeker. We proberen ons aan de wet te houden. En uh, volgens mij doet uh, justitie dat ook. En daar zit denk ik ook het probleem in. Er is een ja. heleboel wetgeving gemaakt. Ja. Uh, die wordt ook uitgevoerd. En, uh, meneer Smeets, slachtoffer... mag ik even onderbreken? We gaan zo ja, naar de discussie. Zeker. Ik wil even die meneer Noorlander die mij zegt... van anoniem aangifte doen, daar lopen we tegenaan. Ja, dat de... is een heel slecht idee, denk ik. Uh, in die zin dat het uh, voor een deel natuurlijk... Uh, uh, het kan zijn dat mensen zich zorgen maken over gegevens die bij een verdachte terechtkomen. Maar een verdachte moet zich natuurlijk ook kunnen verweren. En op het moment dat hij niet weet wie tegen hem de aangifte heeft gedaan. Uh, ja, dan kom je bijna in een soort kafkaeske situatie terecht. wanneer hij dan niet weet waar die van verdacht wordt... niet weet wie hem beschuldigt... en zich daar ook niet tegen kan verweren. Maar is uh, Het al... lijkt me belangrijk ja. dat, uh, dat iemand in ieder geval weet... Uh, tegen wie hij zich moet verweren... en dat hij ook gewoon het recht heeft... om die persoon bijvoorbeeld als getuige. Nou, u op... weet als geen ander dat er ook verdachten zijn... die zich wel eens eventjes nog eens een keer uh, wat gaan bemoeien... met mensen die aangifte tegen hem doen... en daar met lange armen vanuit het huis van bewaring zelfs... nog eens even voor represailles zorgen. Daar zijn mensen een beetje bang voor. Vandaar dat ze het anoniem willen doen. Ja, dat kan ik me ergens voorstellen. Nogmaals, alle begrip uh, daarvoor, daar ben ik ook mee uh, begonnen, maar nogmaals het uitgangspunt moet blijven dat iemand zich moet kunnen verdedigen. Uh, u zei ook aan het begin van de uitzending dat het uh, strafrecht heel erg gewicht is. Dat is ook terecht. Ja. In, het gaat in het strafrecht natuurlijk om de berechting van die dader en om de goede verdediging nee, precies. van die dader. Maar goed, en die moet zich kunnen verdedigen. Nee, dat klopt, maar dat is altijd een rechtelijke toets volgens mij. Bij anonieme aangifte zal een rechtercommissaris zeggen van jongens, is dit nou wel of niet onzin? Wordt hier een buurman die zijn uh, buurman het leven zuur maken uh, getoond of gaat het echt om iets wat andersteunend is. Maar goed, laten we het niet te lang over de anonieme aangifte hebben, maar om het rapport van de ombudsman. Ja, die, man, uh, die, die mannen hebben ruzie. Uh, dan hebben we het over Teven en Brenningmeijer. Wie, uh, wie schiet er, denk, denkt u, als advocaat allemaal tekort in, uh, in de slachtofferaanpak? Nou ja, mijn ervaring is niet zo heel erg dat er veel mensen tekort uh, schieten. Ik heb zeker respect voor uh, de ombudsman. Die doet goed werk. Die constateert uh, over het algemeen ook uh, waar de fouten zitten. Dus ik denk dat als hij heeft vastgesteld op basis van deze dossiers... dat het daar fout is gegaan, dat het daar zeker fout is gegaan. Ja. Maar goed, dat zijn dertien dossiers. En uh, in een heleboel zaken gaat het uh, volgens mij wel goed. Het ligt in ieder geval niet aan de wetgeving. Het ligt misschien aan een administratief probleem bij het Openbaar Ministerie. Daar lopen wij als advocaten ook wel eens tegenaan, dat wij ook onze dossiers niet de tijd krijgen, dat we mm. ook niet teruggebeld worden, dat we ook niet altijd antwoord krijgen op brieven. En dat zou uh, erg verbeterd kunnen worden, maar dat uh, neemt niet weg dat het, uh, in ieder geval de Juridische positie van het slachtoffer op dit moment. Uh, erg goed. Ja, maar dat heeft, zegt u nou zo, meneer Smees, Maar als ja. u het rapport leest, en dat heb ik nou gedaan, en er zitten 13 verhalen achter van, van slachtoffers op die, die klagen bij de ombudsman, dan heb je toch al heel wat problemen gehad, zeg maar. Het gaat om het plannen van de zitting, niet in overleg met slachtoffers. Het gaat om het inzagen, in dossier wat ze niet krijgen. Privacy van de dader gaat altijd voor, ja, voor het slachtoffer. Nee, nee, prima. Nee, maar daar dat hebben de, ze nog steeds de, last de, van. Nee, maar dan de, kunt u, nee, meneer Smeet, kijk, dat ja. is nou net het punt ook met ja. die eerste bellen. Het is misschien geregeld, maar het gebeurt niet. Nee, dat zou kunnen. Dat, nogmaals, dat er uh, in de uitvoering problemen ontstaan bij het Openbaar Ministerie is altijd mogelijk. Het is een ambtelijke organisatie en daar kunnen zeker uh, problemen ontstaan. Maar dat neemt niet weg dat de positie van het slachtoffer in ieder geval in juridische zin goed geregeld is. En mijn ervaring is dat ook zeker rechters op zittingen en ook een heleboel officieren daar heel zorgvuldig mee omgaan. Ik ja. zelf een verdachte in die uh, zedenzaak bijgestaan. Nou, ik kan u zeggen dat wij daar uh, als verdediging nog wel eens bedenkingen bij hadden hoe ver daarin mee werd gegaan in okay. uh, de, de vermeende belangen van de vermeende slachtoffers. Maar goed, u staat dan ook aan precies de andere kant, bij de verdachte inderdaad. En de slachtoffers die staan nergens in de rechtshand zoals we weten, want die hebben helemaal geen positie. We gaan zo doorpraten. Uh, nou, die hebben wel een ja, positie, dat nou. ben ik niet met u eens. Dat is nou juist het punt. Hè? De slachtoffers hebben een uh, vrij verstaande positie nou, Welke het schafrecht. Nou, die is wettelijk vastgelegd. Ze kunnen zich voegen, ze kunnen spreekrechten ja. opeisen. Een... Dus dat zijn behoorlijk vergaande... Ze hebben geen enkele formele positie. Ze mogen een, een verhaaltje ja, voorlezen. Ze hebben niet eens een stoel. Ja. Ze hebben niet eens een stoel. Nou ja, zeker wel. Ze kunnen gewoon. In de, zitting ja, zelf op de tribune. Zitten. Ze kunnen ook uh, een advocaat meenemen. Ze kunnen zich laten vertegenwoordigen. Ze hebben een formele positie in het strafproces. Dus wat u zegt is, dat is in ieder geval feitelijk onjuist. Nou, de positie in de strafzaak is niet aan hen. Dan moeten ze via een advocaat uh, proberen te regelen dat er nog een, een, een dossier hun kant op komt. Maar het is natuurlijk harmoed ja, Nou ja, dat is toch niet, dat is niet zo gek. Dat ze via een advocaat moeten regelen. Dat nou, ik zou ze veel meer willen laten doen. doen. Maar we gaan zo uh, door, meneer nou ja, Smeens. Kijk, dat budget ja. is natuurlijk een privacygevoelig uh, iets. Hè. Er staan een heleboel gegevens in waarvan je toch niet altijd wil dat die zomaar op straat komen. En slachtoffers hebben soms ook andere belangen en daarbij... Staat het nog helemaal niet, niet vast dat degene die verdacht wordt ook daadwerkelijk schuldig is? Stel dat u nou onterecht beschuldigd wordt van een zededelikte ja. iemand. Ja. En die zegt, ja, ik ben slachtoffer, dus doet u mij dat dossier van meneer Eertmans maar. En dat ligt morgen op, de, uh, op straat en het staat overmorgen in de telegraaf. Dat lijkt me helemaal nee, geen goed maar idee. Maar goed, we zijn in dit land niet in, in staat om zomaar een, een onschuldige zomaar te verdenken van iets zonder dat er gronden ja, dat voor zijn. Dat dus weet dus u dat zelf dat ook wel. Anders zou er nooit iemand moeten worden vrijgesproken. Er worden heel veel mensen bij ons in Nou, die vooral vrije. omdat ja. er bewijs niet rond te krijgen is. Nee, een... onschuldig zijn. Kijk, dat is ja. het hele punt. Er zijn heel veel mensen onschuldig en er worden heel veel mensen vrijgesproken omdat ze onschuldig zijn. Ja. En uh, dat betekent dus dat zolang iemand gedachte is... ...bij uitgaan van de onschuldprocentie. Nou precies, en, de en daarom lopen er 25.000 veroordeelden rond. Uh, die lopen vrij rond, ze hebben het laatste ook begrepen uit RTL Nieuws. Ja, maar veroordeelden zijn is iets anders dan een verdachte. Hè? Iemand die veroordeeld is, die is door de recht... Nee, precies, schuldige... maar dat zijn de schuldigen die vrijlopen, hè? begrijpt u wel? Ja, maar dat heeft niks met deze discussie. te nee, nee, maken. Het gaat, op het moment dat het gaat om een positie van een slachtoffer... ...gaat het om een zaak bij iemand die verdacht is. En Kijk. Verdachte... Daarvoor geldt altijd de onschuldpresumptie, dus die is nog geen dader. Daar zijn we, daar zijn we het met elkaar eens. Meneer Smees, blijf hangen, want we gaan de tweets voorlezen die binnenkomen. Pieter zegt oneens. Ik vind dat Teven wel de kans moet krijgen. Hij is op de goede weg. Barend Beer zegt ook hashtag eens. Ik vind dat de ombudsman goed werk doet. Hij moet zich hiermee bemoeien. is in belang van ons allen. Ik lees uw tweets live voor. Um, hashtag eens, hashtag oneens. U kunt meedoen. En 0800 21 is het nummer om te draaien. Gratis. En de stelling is, de ombudsman heeft in deze ruzie met Frateve gelijk, gelijk aan zijn zijde, het valt niet mee voor slachtoffers in Nederland. Nog steeds staan zij met name in de kou. En dan zie je ook wat die ombudsman schrijft. Het gaat om allerlei zaken die uh, de privacy van de dader bijvoorbeeld raken. En daarmee komen ze niet toe om het slachtoffer die informatie te geven. U kunt bellen en dat doet John Kniebeen uit Rotterdam. Goedenavond, John. Nou, het is kniering, maar het zei je vergeven. Um... Ik vind dat de ombudsman gelijk heeft. Het is natuurlijk heel pijnlijk voor iemand als Fred Teven... die bekend staat als een crimefighter en een hart heeft voor het slachtoffer... dat hij in de praktijk toch niet kan waarmaken wat hij altijd beloofd heeft. En dat is natuurlijk wel een beetje goedkoop om, voor, om dan de, de ombudsman maar de schuld te geven. Maar ja. ik denk dat bij justitie geldt dat daar heel veel mensen werken... Ze, zien eigenlijk, ze zijn eigenlijk een, een hamer die alles als een spijker zien. Het is gericht op het uh, berechten van de schuldigen, op de procedures, op efficiency en niet op de slachtoffers. Dus dat vergt een cultuur- en attitudeverandering die heel diep in die organisatie doorgevoerd Seriously? moet worden. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat het nog niet gelukt is. Ja, dat denk ik ook John. Ja, nou, Daar zijn wij het eens met elkaar. Dat me, valt u me, mee, hè? Stom. Excuse <laughs> ja. voor het keer uitspreken van je dame. Je staat hier echt genoteerd als kniebeen, maar dat zei je vergeven. Uh, we gaan even naar Julius Stubinski met een extra nieuwsbericht uit Hilversum. Dat klopt. Op een basisschool in Newton, in de Amerikaanse staat Connecticut... zijn bij een schietpartij zeker 27 mensen gedood. Onder wie ook kinderen. Dat meldt de Amerikaanse omroep CBS. Een van de doden zou een schutter zijn. De politie kreeg vanochtend rond kwart voor tien plaatselijke tijd... De melding dat iemand de kinderen onder schot hield in een lokaal van de school. Er zitten 600 kinderen op die school. De politie sloeg meteen groot alarm. Of de schutter ook is doodgeschoten door de politie is nog onbekend. En dat was het extra nieuws. Dankjewel. Jory, voor dit vreselijke nieuws, dat ons bereikt nu 27 doden dus daar op die school. Daar hoort u over acht minuten meer over in het, in het nieuws van 7 uur. Ondertussen gaan wij verder met een, met een stelling die er niet te maken heeft, maar wel gaat om slachtoffers slachtoffers in Nederland wel te verstaan. De ombudsman heeft gelijk slachtoffers staan nog steeds in de kou. U kunt meedoen tot 7 uur avondspits. 0800 1121. Baird zegt nog eens eens, ik vind dat hij goed werkt, de ombudsman. En we gaan naar Jans de Groot uit Veghel. Goedenavond. Goedenavond met Jans de Groot. Uh, nou nee, ik ben het ermee eens. De uh, ombudsman doet, uh, doet goed werk en uh, ik ben van mening dat slachtoffers tegenwoordig uh, ja, te veel in de kou blijven staan. Ik heb het zelf meegemaakt en ik heb tot, uh, tot vier keer toe opnieuw om slachtofferhulp gevraagd en ik ben nou zeven jaar verder ik moet het nog steeds krijgen. Dus qua dat betreft uh, vind ik het, uh, dat er wel iets veranderd mag worden. Ja, wat, wat is met name het punt waarvan u zegt, dat raakt de ombudsman de, de snaar? Uh, nou ja, dat er in ieder geval uh, de, de, de verandering moet plaatsvinden, maar ik denk dat we het uh, collectief groter moeten zien. En als ik daar één opmerking over mag plaatsen, ja. als je tegenwoordig, uh, ik noem maar een voorbeeld, een bekeuring krijgt die je niet kunt betalen, dan kun je tegenwoordig door de politie gegijzeld worden en kun je gewoon een jaar in een cel gezet worden. Maar als je iemand vermoordt en je hebt goed gedrag, dan kom je na zes maanden weer vrij. Ja. Dat, is, dat is naar mijn, mijn mening de omgekeerde werkelijkheid. En dat is volgens mij op veel punten zo. En ik denk dat we aan het fundament van het systeem iets moeten gaan veranderen... om, om, om ja, het, het positieve wat meer naar boven te brengen. Want tegenwoordig is het negatieve meer aan de orde dan het positieve. Ja, misschien Jans moeten we eens een keer vaststellen... dat, de dader, uh, dat het slachtoffer net zoveel rechten gaat krijgen als de dader. Als ja, de verdachte. Ja, Oké okay, Jans, dankjewel. Blijf luisteren. Uh, 0800 1121, Ombudsman heeft gelijk. Fred Teven moet gewoon aan het werk met... Goede slachtofferzorg in Nederland. Meneer Zelenberg uit Arnhem, goedenavond. Goedenavond met Niels Zelenberg, ja. Ik ben het eens met de stelling en het is heel toevallig dat ik uh, met dit thema bezig was... doordat ik een, uh, een boekje uit de bibliotheek had gehaald. En dat heb ik gelezen, daar kom jij ook in voor. Dat, heet, dat is geschreven door Fleur Besters. En dat kan het iedereen aanraden, dat heet Vergeizeld door een psychopaat. Ja. Hoe, hoe een ex gaat over de beruchte zaak van Peter Haar... die uh, een boek wordt geschreven vanuit het perspectief van een verkrachtingsslachtoffer van hem. En hij is op basis van, een, uh, van, van, van meningsverschillen tussen de deskundigen van het Pieter Baan Centrum en het instituut waar hij zelf zat, is hij uiteindelijk weer vrijgelaten. En daarna ja. heeft hij alsnog een dame vermoord. En dan zie je dus hoe uh, uh, die mevrouw, die, dat, dat e eerdere verkrachtingsslachtoffer, hoe die moet vechten binnen een heel bureaucratisch boud van, van, van allerlei hulpverleningsinstanties om haar recht te krijgen. En zelfs niet is geïnformeerd op het moment dat die man is vrijgelaten en in haar eigen dorp woont, in geldrop. Ja. Dat heeft mij nou wel de ogen geopend. Kijk, je kunt, hele, je kunt, je kunt uh, enorme uh, formele juridische discussies gaan voeren. Maar ik denk inderdaad dat het erom gaat. om een attitude en cultuurverandering bij justitie. Om aandacht te hebben voor het leed. en het vaak levensvernietigende leed wat aan slachtoffers is aangedaan. Mm. En dat die mensen door de kilheid en door de formele opstelling van, van juridische instanties. vaak dubbel slachtoffer worden. Ja. Terwijl ze ja. zien dat zo'n TBS er bijvoorbeeld, dat die de meest dure behandelingen en, en uh, klinieken krijgt. Terwijl zij voor elke stuiver uh, slachtoffer voor moeten vechten. Ja. Het boekje heeft mij echt heel uh, erg oog geopend. Ik kan het iedereen aanraden. Nou, goed van je. En, en bedankt dat je dit meldde. De, de, de, de, hoe heet het boekje? Zij gegrijzeld door een psychopaat? Ja, er wordt in beschreven dat, uh, dat zij dus op een gegeven moment in Kaatsheuvel een bijeenkomst bezoekt van waar ook kamerleden en beleidsmensen voor het eerst bij elkaar komen. dan word jij ook ingenomen. Oh. Ja, dat wist van het CDA zit daar dan ook bij. En, uh, ja, ja. Nou ja, dat is en een dat tijdje terug. Dat een beetje op gang is gekomen. Dank ik, wat ik interessant vind, ja. het voorwoord is geschreven door Fred Teven. Okay. En ik, ik, ik heb een bewondering van Fred Teven. Maar ik denk dat hij er goed aan zou doen. Om, uh, om, om professioneel om te gaan met de ombudsman. En het als een steun in zijn rug te zien. In plaats van het ja. ook indrachten om te gaan. Dankjewel, meneer Zeilenberg. Heel goed uit Arnhem. Dank u zeer. De ombudsman ja, zegt dus hard voor slachtoffers. Dat, dat mist in het overheidsapparaat. Besef dat elk slachtoffer uniek is. En neem persoonlijk contact op met slachtoffers. Dat zijn zo van die spelregels. Ze lijken heel vanzelfsprekend. Maar het gebeurt dus gewoon niet. Wat er ook gezegd wordt. En ik vind het jammer dat Fred Teven dat niet omarmt. Maar er tegenin beukt. En dat, uh, dat vind ik echt triest. Frits Huis uit Almere, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Um, um, het is heel merkwaardig, ik ben het eens met de stelling. Ja. Op basis van wat ik zie, lees en hoor. Maar ik heb met mijn fractie, ik ben fractievoorzitter van Leven Almere... een heel andere ervaring opgedaan. Hmm. Toen wij een jaar of twee geleden zijn overvallen in een restaurant... in de havenkom in Almere, waar we afscheid namen van een oud-wethouder. Uh, dat is een vrij heftige overval. Twee mannen, bivakmuts, uh, staalhond, een uh, pistool... Er werd ook geslagen, gelukkig geen gevonden. Ze gevonden. Binnen vijf minuten werden ze gepakt, dankzij een moedige leerling kok. En uh, daarna zijn we uitstekend begeleid, zowel door de politie, dat mag ook wel eens gezegd worden... als toch ook wel door justitie. Ja. Maar wel, ik moet erbij zeggen, het was uh, vanuit justitie allemaal schriftelijk... maar keurig netjes geïnformeerd over uh, wanneer de rechtszaak was... en ook het verloop van de rechtszaak. Uh, er werd meteen slachtofferhulp trouwens aangeboden... En, we hebben daar bijna geen gebruik van gemaakt... maar die mensen stonden er wel meteen. Ja, precies. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen nou, van lof... maar aan de mooi. andere kant ja. dat heb ik wel gezien... En dat hou ik dan bij. Ja, er zijn echt schrijnende gevallen. Dus het moet wel beter. Het moet beter, maar dit is een mooi voorbeeld. Frits, dank je wel voor het inbrengen. Okay. Laat, de laatste minuten ga ik in met, met uw tweets en met Sidney... om daar nog even naar terug te gaan. Kingwaf zegt mij een boek van Fleur Best, dus wordt gekwot op Radio 1, door psychopaat. Dat, dat zeg je precies goed, Kingwaf. En John T. Knieriem zegt... Dat ik was het eens met Joost Eerdmans. Bijzonder, dat kan natuurlijk zomaar gebeuren. Ik ga naar, zoals altijd, het laatste woord bij de verdachte. Nou, dit is geen verdachte, maar hij heet Sidney Smees van Spong Advocatus. Sydney, je mag even afronden. Uh, je hebt de discussie ja. gevolgd. Zeker, ik heb de discussie gevolgd. En nogmaals, het is goed dat er aandacht is uh, voor het slachtoffer... zolang dat niet ten koste gaat van de positie van de verdachte. Want daar draait het in een strafzaak toch... In hoofdzaak uh, om. Die persoon moet eventueel veroordeeld of vrijgesproken worden. Ik denk dat de het slachtoffer op dit moment in ieder geval juridisch goed geregeld is. En als de onderzoeker constateert dat dat feitelijk nog niet goed genoeg gaat, mm. dan is daar een verbeterpunt voor justitie. En nogmaals, wij maken ook mee dat we problemen hebben bij, uh, bij justitie bij het verkrijgen van dossiers en dat soort dingen. Ja. Ik neem bijvoorbeeld dachten gedachte die recht op zijn dossier op het moment dat hij wordt aangehouden, maar dat gewoonweg vaak niet krijgt. Uh, maar ik denk dus dat er in ieder geval juridisch niet zo'n probleem is. Nee, dat denk ik ook. In de uitvoering. Nou, maar daar ben ik het met je eens. Dat zou, beter, dat zou zeker misschien uh, beter kunnen. Ja. Uh, maar uh, de vraag is, en dat moet ik meneer Tever, ja, ik heb het niet vaak met hem me eens uh, nageven, uh, of je dat kunt controleren op basis van deze treken. Want uh, u wordt net een, uh, een wethouder die een andere ervaring had. Ja. Ik heb ook andere ervaringen, ja, ja. ik heb ook wel de slachtoffers bijgestaan. Uh, en dat was uh, eigenlijk best goed geregeld. Dus ik weet niet of het zo'n algemeen probleem is als nu geschetst uh, wordt. Ja. En ik, uh, ik, ik hoop dus nogmaals dat die positie van het slachtoffer... in ieder geval niet ten koste gaat van de positie van de verdachte. Nee, dat begrijp ik uit wel, wel, wel begrepen eigenlijk dat u dat zegt. Nou, zeer bedankt Sidney Smeets voor uw commentaar hier op de stelling. Uh, de ombudsman heeft gelijk. Uh, de slachtoffers staan nog steeds in de kou. Dank Sidney Smeets van, van Spong Advocaten. Uh, wij gaan afronden, want het zit erop. Avondspits zit even voor deze hele week op, kan ik zelfs zeggen. We gaan het weekend in. U begint uh, zo meteen om 7 uur met Brands met boeken. Daarin onder andere het boek Het Geheim van Bram Moscovic. En vanaf half negen vanavond is het tijd voor Vrijdag met Vrienden. Op Nederland 3. Daarin ontmoet Eva Jinek. Ondernemer Marlies Dekkers. Herleen van Rooij is erbij. En Friends. Half negen op Nederland 3. Dus kijken WNL Vrijdag met Vrienden. En... Zondag is Eva alweer terug vanaf half tien op Nederland 1. En daarin heeft ze bij Eva Jinnik op zondag... Jan Smit te gast, Ahmed Abutale, burgemeester Rotterdam... en John van den Heuvel. Een mooie bank lijkt me voor zondagochtend half tien Nederland 1. U kunt deze en andere uitzending van Avondspits terugluisteren... op wwwomroepwnlnl slash avondspits. Het was mij een genoegen om deze week weer Avondspits te presenteren. We zijn er uiteraard aanstaande maandagavond... weer met een nieuw gesprek van de dag. Een nieuwe mening en u kunt dan weer gaan bellen. En Twitter ook natuurlijk. Fijne avond... Kijken naar Eva en een heel mooi weekend tot maandag. Dan kom je tot twee dingen. Super. Joke, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen: theatermaker Paul van Vliet over twintig jaar ambassadeurschap voor Unicef. Ik drink op de mensen die bergen verzetten die door blijven gaan met hun koppen de wind. Paul van Vliet over de ellende in de wereld en zijn liefde voor theater. Ja, ja, ja, ja. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. Twee dingen. Zometeen, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Klank- en akoestische aspecten staan centraal bij de componisten Xenakis en Torstensson. Een concert met een verrassend gebruik van instrumentarium, stem- en live-elektronica. Door Asko Schoenberg, Slagwerk Den Haag en Charlotte Riedijk.